Ja, een hele goede morgen en hartelijk welkom bij Toebak Leeft, zonder toebak. Uh, Jolande ja. Versteeg, uh, oh, oh, oh, dat gaat alweer helemaal mis. Maar uh, goedemorgen Jolande. Ja, goedemorgen. Ja. Heb je de storm een beetje goed doorstaan? Ja, ja, wat, wat, een, wat, een, uh, wat een weer was dat vannacht. Dat is echt niet normaal, Dat is echt niet normaal. En ik had, ik had mezelf wel van, ik, wil, ik drink normaal nooit als ik alleen ben, maar, maar ik stond eigenlijk... Op het punt van om een uh, lekkere gin met witte lemon in te schenken. Maar uiteindelijk is het niet heb gedaan. Het niet, gedaan niet gedaan. Ik had er wel. Uh wel zin in. Wel zin in. Ja, ik, ik zat lekker buiten. Of ik zat buiten. Ik zat lekker buiten op de bank. En we zaten een beetje tv te kijken. En echt, je hoorde al die geluiden om ons heen. En, ja, het en, houdt niet en, op, hè? En, en dan word je wakker, doe je dat gordijn zo open. En dan denk je... Het heeft gesneeuwd, want het was natuurlijk helemaal wit van het zand. Ja, ongelooflijk. Ik heb het <laughs> nooit meegemaakt dat er zoveel zand kwam. Ja. En ik woon dus echt wel uh, wat verder van het strand of dan jij. Ja. En toch inderdaad uh, in mijn tuin echt een heel laagje... Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Zo, uh, zo enorm veel zand overal. Ja, en, en, en dan is, schijnt dit toch wel de heftigste zijn sinds 32 jaar. Ja, moet je nagaan. ja Zeker. En uh, ik heb ook mijn schutting gestut. Want ik had dan uh, een, uh, een parasol. Ja. En uh, die voet... Uh, ik heb, ik heb dus geen parasol meer nodig, ik heb naar een of ander afdakje of zo. Ja. Maar die voet, daar staat van die hele zware tegels in. Dus ik heb naar die tegels maar gebruikt om schutting te stutten. Want ik denk, die gaat zo om, weet je wel. En uh, ik heb het daardoor wel gered, gelukkig. En uh, ik heb uh, ook nog iedereen, trouwens, die uh, NL-alert ontvangen. Ja, iedereen hè? Ja, Jeetje. waanzinnig hè? Dat je echt wat? denkt van, oh god, wat uh, komt de zee eraan, moeten we evacueren, weet je? Ja, zoiets hè. Wij hebben twee telefoons natuurlijk, die gingen, gingen af. En, uh, en wij denken, wat is dit? Dus we pakken die telefoon, nou ja, gelukkig was, was het gewoon een melding, blijf binnen, blijf thuis, ja. ga geen 112 bellen. Ja. Maar toch, uh, ja, je, je, je schrikt toch wel een beetje. Ja, dat is waar, dat is zeker waar. Maar ja, Het is allemaal uh, weer de storm achter de rug... maar het schijnt nog wel onrustig te blijven dit weekend in ieder geval. Het wordt een onrustig weekend. Onstuimig. Dus we gaan er gewoon een leuk weekend van maken. Ik heb inderdaad nog helemaal geen uh, bizarre berichtjes en zo. Dus ik ga ze eventjes uh, pakken in ieder geval. En Dan gaan wij straks... Uh, oh, ik zie hier wel bizarre beelden. Dat bij Hamburg, de veerboot. heet heette de storm. Die voert oh ja. door de storm Ilinja. Hoezo? Dat, uh, dit was toch uh, Yunis? Maar uh, volgens uh, de, de waren dus de beelden stuk geslagen in de boot zelf. Dus uh, dat is toch wel bijzonder. Ja, want als in, in die boot zag je gewoon, de mensen waren gewoon rustig aan het varen. Je zag de vloedgolf wel om me heen en opeens komt er zo'n vloedgolf vo vooraan en dan zie je. Gewoon letterlijk die golf door de voorpuig gaan. En die mensen schrokken, nee. maar er is gelukkig niemand gewond geraakt. Hè? Nee, ook niet verdronken, want dat nee. kan ook nog. Maar ja, is gelukkig, ze gaan er naar beneden en dan weer omhoog. Hè? Dus ja. ja, er gaat een zootje water in. Daar word je ook niet vrolijk van. Uh, nee, maar je zou ook wel doodsangst hebben, denk ik. En je het zou toch ook wel moeten zijn dat zo'n boot daar toch wel tegen bestand zou moeten zijn. Dus, uh... ja, oh, jeetje. Oh, ja, ik ja. zit nu even de beeld te kijken, dames en heren. En uh, je ziet mensen wegrennen. Ja, oké. Okay. Nou, dus ik zal het veel, veel even delen op onze Facebookpagina. En dan kunt u in ieder geval even deze zien. Dat dus zou ik zeker Halburg. doen. Hamburg. Wauw. Nou, wij gaan in ieder geval nog veel meer van dit soort uh, weetjes en dingetjes behandelen... in deze Toebak leeft, uh, Jolanda. Ja, zeker. Uh, ja, de, de storm heeft nog veel meer veroorzaakt. Daar dus zullen we zometeen regelmatig wel over hebben, denk ik. Ja. Zo, zo, toch. We gaan lekker naar muziek. En uh, we hebben uh, de golden earring klaarstaan met Rain and Love. I love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 He sings the same song. Raid in love! Hier op ZFM Radio! En uh, dat waren de Golden Earring. Ja, en helaas gaan wij die niet meer op het podium zien, Jolande. Nee, dit is uh, gebeurd. Ik heb ze ooit gezien in Zandvoort, trouwens. Ja? Nou je ja, had toen. Uh, heette het Monopol of zo heette dat? Uh, bij, uh, waar nu die uh, mooie flats staan tegenover uh, het station van Zandvoort? Ja. Met Dat die blauwe balkon had, je het ja. Monopol. En daar hebben we ze toen een optreden gehad en ik stond vooraan. Nou, ik was 14 of 15, ja, dat is heel lang geleden. Ja, ik heb, ze, ik heb ze met de Vrienden van Amstel gezien. Gingen we vroeger natuurlijk met de club van CFM gingen ja. we naar, uh, ging we naar de Vrienden van Amstel? En uh, ja, daar heb ik ze wel een paar keer gezien. Was Als natuurlijk... jullie weer een keer gaan, wil ik mee hoor. Dus dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar het is. Uh, Corona-wijs gezien dat is het altijd wel spannend. Maar, ja, nog uh, wel, nog wel. Nog wel, hè? Nog wel, hè? Ja. ja, precies. Ja. ja, het is allemaal wel spannend. Daar, ik, ik had trouwens een bericht hier over een man. Dat is trouwens ook al bijzonder. Die, uh, dat is een Turkse man. Die heeft al 15 jaar, uh, maanden corona. Oh. En uh, <coughs> hij, is, uh, behoorlijk, hij is 450 dagen al in quarantaine. Hij test iedere keer positief. En uh, door bloedkanker is zijn uh, immuunsysteem verzwakt. Ja. En het lichaam maakt geen of onvoldoende antistof aan om corona te bestrijden. Dus hij test al vanaf november 2020 positief op COVID-19. En uh, hij dacht al eerst van nou, het virus gaat me doden, omdat hij leukemie heeft. Ja. En op een gegeven moment woog hij nog maar 50 kilo. Hij heeft maanden in het ziekenhuis gelegen. En uh, toen hij weer aangesterkt was, ging hij naar huis in de isolatie. Maar iedere keer test hij positief. En uh, omdat hij iedere keer positief test, krijgt hij het coronavaccin maar niet. Oh. Dus uh, Zij zo zegt al, het lijkt wel uh, of hij voor een rood stoplicht staat... dat het maar niet op groen gaat. Dat is natuurlijk wel heel vervelend. Maar, uh, ja, wat, ja. wat, wat het, het raar is, het is natuurlijk wel zo... dat, um, dat, die, dat die vaccin wel antistoffen geeft. Ja. Dus het zou toch logisch zijn dat hij dan even een boostertje nodig heeft... om juist die antistoffen te krijgen. Ja, maar hij, doordat hij het heeft krijgt maakt hij het zichzelf wel aan al. Ja. Maar ja, zijn lichaam kan het dus nog niet helemaal uh, weghalen. Jeetje. Dus, maar het is wel raar, want ik had ook laatst iemand die zei ook van, uh, uh, die heeft ook corona. En, uh, die, die, maar die zegt nu van ja, uh, ik test ook nog positief. Maar in Nederland is het uh, dat motto van als jij uh, vijf dagen geen klachten meer hebt, dan mag jij gewoon naar buiten. En je moet gewoon een mondkapje voor hebben. Dat zou niet meer besmettelijk zijn. Nee. Dus uh, nou ja. Dus, uh, ik wens iemand veel sterker, want uh, hij blijft maar binnen. Arme man. Ja, zeker. Ja. ja. Heftig, heftig, heftig. Ja, zeker weten, zeker weten. Dus ja, wat, wat, wat, wat ik gisteren, natuurlijk, dat die storm, hè, Jolande. ja, Jolande. En uh, er zou ook het uh, donderdag, is het jongeren of net uh, economisch debat geweest van de gemeente. Ja, hoe dat was of, uh, dat, schijnt uh, heel erg leuk geweest te zijn. En ook dat het ook gewoon te zien was op social media dit keer. En, oh, okay. uh, ja, Sandwart kiest streamde het. Um, het debat uit. En eigenlijk zou gisteren het jongerendebat plaatsvinden. Maar ja, die is door de wind uh, geannuleerd. En uh, ja, dat was wel heel teleurstellend... Hoor, voor Romy en, uh, Koning en uh, Jelmer Koper. Want die zouden het hosten. En uh, hebben ook heel groot deel georganiseerd ervan. En uh, ze waren heel erg teleurgesteld. Maar gelukkig, er komt een nieuwe datum. Want uh, ja, ja het natuurlijk. is zonde als, als het jongerendebat niet uh, door uh, kon gaan. Want uh, ja... Eigenlijk, jongeren zijn natuurlijk wel de toekomst. Ja, zeker. Die, zijn die maken zich ook heel hard voor de woningbouw en alles. Ja, ook inderdaad. Ja, en uh, die, de, de, voor de jongerenhuisvesting. Ja, dus, uh, dat allemaal. Dus, dus uiteindelijk, um, ja, uiteindelijk ben ik blij om te horen dat het jongerendebat gewoon wel doorgaat. Maar ja. dan op een andere datum. En dan vind, verdienen ze al die steun. En dan moeten jullie allemaal gewoon kijken. Want, want het mag dan weer. Hè? Je mag ja. gewoon binnenwandelen. En uh, je kan het dan ook online kijken via zandvoortkiest.nl. Ja, leuk, leuk. Dus ja. Zou ik ook even kijken... op die Zandvoortkies.nl? Misschien kunnen we een klein stukje terug laten horen. Hoewel ze dat ongetwijfeld ook om tien uur zullen doen... in Goedemorgen Zandvoort. Uh, zeker, zeker. Maar jij beschouwt jezelf niet meer als een jongere inmiddels, begrijp ik. Nou, ik voel me nog wel jong, hoor. Ja. En ik heb ja. grijze haren, maar... Nee. Uh, maar, maar je bent toch uh, begin dertig of zo? Ik ben 32. 32, ja. ja. ja. ja, ja, ja. Nou, dan ben je jong. Ik ben een uh, jongere oudere, vind ik. Nee, hoor. Ik ben inmiddels uh, bejaard, zeggen ze. Nee, senior, toch dan? Senior. Ja, ja. nou ja, ze zeggen gewoon... Uh, het is heel duidelijk, want tussen je 40 en je 60 ben je al van middelbare leeftijd. Oh. Dus jij ja, gaat hard daar naartoe. En uh, boven de 60 ben je bejaard. Jeetje. Dus, nou ja, ik ben, ik ben net 60 hoor. Dus uh, ik heb toch wel eventjes... Nou, dat planen. zou je niet geven, Jolanda. Nou, dankjewel. Dankjewel. <laughs> dus, uh, maar ja, ik heb uh, ook wat muziek meegenomen. Maar wat heb je zelf nog klaarstaan? Ik, ik heb nu nog uh, Mr... Even kijken, zeg ik het goed. Mr. Blue Sky. Ja, Mr. Van Blue Sky. I Ilo, hè? Ja, dat klopt. Ja. En, ja, zullen we die gewoon lekker draaien? En dan ja. hebben we zo meteen ook een plaatje van jou. Ja, Want en ik uh, ben heel vlak geleden ook naar een concert geweest van Ilo in, uh, in Amsterdam. En dat was toch wel heel erg gaaf, hoor. Nou, gaan we, ja. gaan we snel luisteren.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 De Blue Sky hier op uh, ZFM Zandvoort bij Toebak leeft zonder Wilco. Helaas, die is nog lekker op vakantie. Ja, zeker. En volgende week kan hij ook weer niet er gaan. Ze zal weer met ergens in hun huis zitten. Oh, nou. Ik denk nou, lekker dan. Ik, ik maar uh, zoeken voor vervangers. Nou, als dat goed is, komt volgende week Mark. Die zou deze week komen, maar hij is onverwacht uh, ziek. Geen corona, maar wel griepsverschijnselen. Oh. Nou ja, weet je, dan moet je maar lekker in bed blijven. Zeker weten. Mark beterschap. is wel lastig. Wetenschap. <laughs> ja, wetenschap. Als die luistert, dat is de grote vraag. Ja. Heb jij nog uh, wild nieuws? Dan ga ik gewoon wel door. Ga maar lekker door, Jolande. Ja, okay. ja. ja, we hebben <laughs> ja. straks het nieuws uit Zandvoort. Maar eerst toch even dit nieuws. Er was een priester in uh, Phoenix. Dat is in de staat Arizona. En die uh, heeft dus gewoon heel, heel lang, 20 jaar lang, geloof op een foute manier gedoopt. En normaal gesproken zou je, de katholieken hebben het altijd over of Jezus zei. Dat, van, uh, dat je mensen zeven tot zeventig maal zo vaak zou... Zeven maal 70 zou het zelfs moeten zijn. Zouden de, de mensen uh, iemand moeten vergeven? Maar voor die priester was het niet zo. Hij mocht meteen zijn kazuif en stola inleveren. Toen ontdekte werd dat hij al 20 jaar lang uh, het sacrament van het doper niet goed deed. Oh. En dan denk ik: van nou ja, het eerste sacrament was ooit. Het eerste keer was ooit uh, in, de, in de Jordaan. In, uh, daar, uh, bij Israël en zo. Maar uh, hij had dan gezegd ook van. Uh, we dopen jou in de naam van de vader, zoon en heilige geest... maar hij had gezegd, ik doop. Nee, dat had hij moeten zeggen, ik doop. En dan denk ik van, wat is het nou? Want, uh, hij doopt ze, hij maar oké, okay, het is wel uit naam van de gemeenschap. Maar ja, ze zijn, uh, ze zijn uh, toch wel uh, moeilijk mee. En niet iedereen vindt dat vader Arango zijn kazuivel moet afgeven. In de parochie is een petitie opgesteld om opnieuw aan te stellen in Phoenix... Maar uh, het heeft helaas nog niet mogen geholpen. Dat is wel een beetje jammer. Dus ik uh, vind het ook een beetje flauw. Hè? Maar dan, dan is er waarschijnlijk iemand ja. die hem niet mag. En ze zoeken een stok om mee te slaan. Want anders had het, hadden ze het na vijf jaar al gedaan. Da daar lijkt het wel. Toch? Ja, daar lijkt het wel. Ja, ik vind het wel een beetje sneu. Maar ja, het is niet anders. Nee, nee. Nou ja, we gaan lekker muziek draaien. Ja, het is gewoon zand nieuws. Is soms dan Nieuws? Maar jij hebt een, uh, een plaatje uit jouw platenkast gehaald. Ja, ik had nog een aantal cd's staan. Ja. En uh, dit is een uh, Sint Bizard Originals Original Savannah band. En die, die dame die zingt heel relaxed. Het is een beetje als die uh, ene dame die wij nu hebben van. Uh, God, die, die naam weet ik even, die, die zingt ook zo relaxed. En uh, die, die is ook op uh, Pinkpop geweest, een Nederlandse dame. Uh, um, weet, volgens mij weet je wel wie ik bedoel. Die, is, uh, die heeft van die hele relaxe muziek. En die was ping pop En die zat gewoon gezellig, gezellig mee te zingen. Het waren allemaal van die hele makkelijk in het oor liggende dingetjes. Ik ben even de naam kwijt. Die kom ook zo. We gaan het opzoeken zo. Ja, zo is dat. Dus uh, gaan we lekker luisteren naar Serge Zeele van. Mijn grote hit in, uh, in de jaren tachtig. Ja, muziek en informatie hoor je hierbij. bij ZFM Zandvoort waar Tobak leeft. En uh, ja, lekkere muziek ook natuurlijk, hè? Ja, we ik nog even melden ook, want ja. uh, we zeiden dat we kwamen toch niet op haar naam. Nee. Maar natuurlijk Caro Emerald. Ah, die onze, dat was we natuurlijk. Onze Nederlands toerisme met, met dat liedje van Oh, That Man, weet je wel? En, ja. en, en, en dit nummer begint en ik denk, oh, het is echt hetzelfde flow als zij uh, muziek maakt. Dus waarschijnlijk uh, is zij wel geïnspireerd door haar ouders dat die misschien deze cd hadden. Dat zou best wel kunnen. kunnen hoor. Ja, het ja. is gewoon fijne muziek om te horen. En ja. uh, geeft een heel zomers gevoel. Dus, uh, ik, uh, we, hebben, we hebben nu nieuws uit Zandvoort. Ja. En uh, door Storm Younes is er dus uh, vanochtend nog steeds geen treinverkeer mogelijk. Al dus uh, spoorbeheerder ProRail. Want op vele plekken zijn bomen omgevallen die op het spoor terecht zijn gekomen. En op diverse plekken is ook de bovenleiding beschadigd. En uh, ze zijn uh, wel al begonnen aan het einde van de avond. Ik denk, is dat dan in de nacht al? Maar ja, ze zijn begonnen met schouwritten. Ze, dat zijn dus ritten zonder reizigers. Er wordt gekeken, zijn er versperringen? Is er schade? En dat ze waarschijnlijk gelijk een bijltje bij zich hebben... of zo'n chainsaw, dat ja. ze gelijk die dingen weghalen. En uh, in het noorden konden deze pas in het tweede deel van de nacht uh, beginnen. En uh, ja, het is wel vrij tijdrovend. Maar uh, mensen die afhankelijk zijn van treinvervoer... Wordt geadviseerd om de reisplanners te raadplegen. Ja, en dan misschien toch maar de trein pakken. Of, ja. Sorry, de trein, de bus. De bus, ja. <laughs> Neem me <maar> niet kwalijk. <laughs> Want ja. de bussen rijden wel alweer? Ja, natuurlijk. Ja. Het lijkt mij, die, die gaan ook altijd later. Gisteren was ik, had ik zo van. Ik wilde in Haarlem gaan werken. Ja. Maar ik had zo weer die storm. Ik dacht, moet ik het doen? Ik denk, nou, ik blijf thuis. En ik werk vanuit huis. En toen zag ik ook al op de website staan van dat iedereen eerder naar huis werd geadviseerd om te gaan. Dus ik had zelf naast me goed dat ik thuisgebleven ben. Want uh, ik had ook niet teruggekomen met het vervoer. En ook mensen die dus aankomen op Schiphol... en dan gewend zijn om met de trein dan weer naar huis te gaan. Ja, die hebben dan gewoon dikke pech. Want je kan gewoon niet weg. Nee, nee, nee. En nee. Uh, mijn broer, die komt dus vandaag terug. Maar die had dus ook al gehoord dat het zo'n storm was. En die hebben dus gelukkig een ticket om kunnen zetten tot vandaag. Dus ja. uh, dan uh, hebben ze lekker de storm gemist. En die zitten daar nog heerlijk daar, uh, op Gran Canaria in het zonnetje. Ach, oh. Jaloers ben ik. Heerlijk, heerlijk. Heel jaloers. <laughs> ja, lekker, lekker hoor. hoor. Dat uh, zou ik ook wel willen. Ja, even ik vind naar de het zorden. er van harte hoor. Ja. Ja. Ander nieuws uit Zandvoort. Ja, er is uh, weer uh, genoeg uh, te doen uh, in, uh, in uh, Zandvoort. Want ja, alles is langzaam weer aan, uh, ja, aan het open gaan. En uh, ja, het is heel belangrijk hè, om cultuur te bezoeken. En daarom is natuurlijk Zandvoort uh, Zandvoort Museum ook gewoon weer uh, open. Op, van woensdag tot en met zondag van 11 tot 5. En Met hun welbekende exposities die er natuurlijk uh, allemaal te vinden zijn. En uh, ja, je hebt natuurlijk ook het uh, pop-up museum in het raadhuis... die natuurlijk omgetoverd is. En um, daar zijn diverse exposities uh, te zien. En uh, een hele leuke mix trouwens. Met uh, geluidsdragers, uh, kleding, uh, dracht, uh, bomschuiten... en uh, in het historische raadhuis natuurlijk. Hoe het eruit zag vroeger... En ja, daar is toch ook een soort van uh, zelletje geweest hè, van de politie. Ja. En uh, ja, die is uh, al, op, van vrijdag tot en met zondag open van uh, half één tot half vijf in het, uh, ja, in het uh, oude gedeelte van het raadhuis. Dus dat is wel zeker de moeite waard. En dan heb je natuurlijk ook nog uh, de buiten... Uh, uh, tentoonstelling uh, de panelen bij aan het uh, strand op het Badhuisplein bij het strandweg um, daar is een expositie over verkaden. en daar hebben je allemaal mooie buitenpanelen over verkaden. en dat uh, is zien in ieder geval bij de buitenpanelen en uh, ook als je langs de strand loopt um, Jolande ik, ik zou het zeker even kijken want ik ga zo even kijken indrukwekkend, indrukwekkend. <kwijnt> ja ik, de beelden ken ik sowieso hoor van Marlene maar wat ik uh, uh, sowieso wilde kijken. Want ik had gistermiddag wel een beetje het strand in de gaten zitten houden via uh, strandcamera's. Ja. En uh, dan zag je ook wel tussen bepaalde tenten dat het zand al heel hoog op zat. Want het zand valt er overheen en valt daar naar beneden, weet je wel. Ja. En tussen tenten is het echt gewoon wel anderhalf, twee meter hoog. Dus die moeten echt met een shovel hopen dat ze erbij kunnen. En dan moeten ze daar dus uh, wat voor gaan doen. Ja, ja. Dus, uh, ja, maar dit, dit gaat in ieder geval over Verkade. Dus dat, die tentoonstelling die is in ieder geval voorlopig nog even te zien... op het, uh, op het Badhuisplein. Um, Jolande, ook nog, dat is ook leuk... de buitenbeeldenwandeling um, met gids. Um, dat, daar ga je in ieder geval met een gids... Uh, langs uh, de buitenbeelden, in ieder geval van Verkade. En um, dat is ook allemaal te vinden op zandvoortsmuseum.nl. En dan geeft Molerne Shereps ook nog een workshop... beeldhouden. En je um, kunt een workshop uh, beeld houden. Met een inleiding daarna. En hoe het allemaal werkt en zo. En um, ja, in ieder geval boetseren en uh, heel veel andere dingen. Het duurt ongeveer 30 minuten. En dat is ook te vinden op. Uh, of nee, het, uh, ik zit het uh, verkeerd te zeggen. In ieder geval, het, praktijk, het praktijkdeel duurt anderhalf uur. En um, dat gaat in ieder geval een leuke workshop worden van Marlene Sherps, kunstenhouder is zij, en uh, dat is ook op zandvoetsmuseum.nl te vinden. En daarna, tot slot, kan je ook nog een bunker, um, bunker of natuurwandeling uh, met gids doen. En um, ook weer heel leuk: ga je op pad met een, uh, een gids en de duin, verder duinen in, in de Amsterdamse waterleiding Duinen, en dan ga je al die mooie bunkers uh, bekijken of de natuur. En, Meestal wordt het gedaan door Gerardo en die kan daar heel veel over vertellen. En wil je dat nou boeken? Dat kan. santvartmuseum.nl of bel 023-205-0972. Heel leuk. Dat ja. was dus donderdag eind van de middag. Je had het net al over met mij. Het economisch debat in het HDMZ-museum. En er komen in totaal vier verkiezingsdebatten. Het jongerendebat, dat ook daar stond, geprogrammeerd is. In, vanwege storm Younes uitgesteld. En woensdag 23 februari is er vanuit de Zandvoortse hockeyclub... nog het sportdebat en tot slot het lijsttrekkersdebat... Le op vrijdag 11 maart in de krocht. Maar het economische debat stond dus onder leiding van Dick Hulsenbos. En uh, er waren verschillende partijen uh, die, die mochten discussiëren. En Huig naar junior gooide namens de vereniging van strandpachters de Zandvoort meteen de knuppel in het hoenderhok... Want hij zei als gevolg van veranderende tijden dat strandpaviljoens in, in de toekomst ook andere activiteiten zouden moeten ontplooien. En hij doelde daarop op onder meer detailhandel, wellness en vrije tijdsbesteding. Nou, dan mocht op gereageerd worden, de meningen liepen uiteen. En andere stellingen die aan bod kwamen, hadden betrekking op de hotels en de hurkaandorp. En uh, de toekomst op de lange termijn van de Dutch Grand Prix. mobiliteit en parkeerproblematiek. Nou ja, alle debatten zijn live te volgen, maar ook terug te kijken via zandvoortkiest.nl. En in de Zandvoortse Courant van donderdag de 24 februari... vindt u een uitgebreid verslag van dit economisch debat. Maar het mooie is dus wel, op YouTube staat sowieso al het economische debat. Dus als je naar, naar zandvoortkiest.nl gaat... of je gaat naar de Zandvoortse Courant... dan staat voorop staat het uh, artikel over het economisch debat. En dan kan je gelijk doorklikken naar het debat. Dus uh, ik zou zeggen, ga zeker even luisteren. Want we hebben allemaal onze eigen ideeën erover. Van wat er daar nou allemaal gebeurt op het strand. Met al die huisjes en zo. En een detailhandel op het strand. Ik uh, vraag me af hoe dat zit. Komt er dan een, uh, een nieuwe, een extra winkel van uh, een van de zaken in Zandvoort. Dat, ze, dat je daar los kan kopen. Ik heb geen idee. Ik denk dat het wel een toegevoegde waarde, waarde kan hebben. Je ziet het nu af en toe wel al komen. Zo'n pop-up uh, pop winkeltje op het strand. He, ja, Zo'n kledingdingetje bij de wc's of zo. Maar ik vind die huisjes, vind ik. ik vind dat worden er veel te veel. Ja, dat vind ik gewoon geen leuk gezicht. Nee, nee, En het dan wordt, het wordt net alsof je of, of, of Sun Park, woord ook heet... dat hij nu op het strand gaat zitten... dat het gewoon één groot vakantie, vakantiepark wordt. Dat vind ik dan wel een beetje jammer. Maar ja, het, ja. Uh, dat is mijn mening, hoor. Dat is niet van uh, CFM, maar nee. mijn persoonlijke mening. Dat mag, dat yes. mag. Dus, uh, nou, we zullen we weer even een plaatje draaien? Dan hebben we zo meteen natuurlijk veel meer Zandvoorts nieuws... want er is genoeg gebeurd in ons mooie, in ons mooie dorp, toch? Zeker weten. En uh, wij gaan luisteren naar uh, lief met Wonder Woman...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 als Wonder Woman hier op de Zandvoorts Radio. Ja, er ging even wat mis uh, technisch. Ik weet niet wat. We waren er heel even uit, maar we zijn er gewoon weer. Gelukkig. ik ging er weer mis, want ik, uh, het draadje van mijn koptelefoon... heeft gezorgd dat mijn thee een beetje is overgelopen. Oh, oh, oh, oh. Maar ja, dat oh. maakt niet uit. Nee, we dat, zijn er gewoon uh, gelukkig. Het doekje is er goed voor. Gaan we het zo direct even doen. Gelukkig. In ieder geval. <laughs> goed. Heb jij nog spannende berichten? Ik heb hier wel een, een apart bericht over een Brit... Want, wat, uh, wat, wat, wat, wat heb je over een Brit? Ja, die krijgt. Uh, die die kreeg dus. Uh, ze hadden iets fout gedaan. En daar uh, staat dus op een cheque van hun. Uh, een compensatiecheck van het elektriciteitsbedrijf. Daar stond echt op. Uh, ze hebben het hier uitgeschreven. 2.324.252.80.110 pond zou je terugkrijgen. Nou, hij had wel het idee dat dat geen realistisch bedrag was. En hij is dus toen gebeld. En het blijkt dus dat enkele tienduizenden Britten die zijn dus uh, gecompenseerd omdat uh, de stroom drie dagen was uitgevallen... door de storm Arwen. En uh, bij 74 mensen ging dat fout. En uh, het blijkt dus... Uh, ook, uh, hij zegt ook van, nou ja, ik, uh, ik ga even tweeten van... weten jullie wel of jullie het kunnen betalen? Want 2,3 biljoen is twee keer de omvang van de gehele Nederlandse economie, hè? Dat is wel heel veel. Het bericht is echt uh, duizenden keer geretweet. Ja. En uh, ja, het was een administratieve fout. Want bij deze mensen is de meterstand per ongeluk... als het compensatiebedrag opgevoerd. <laughs> de cheques zijn inmiddels ongeldig verklaard. En vandaag krijgen alle klanten de juiste vergoeding in de bus. Maar ja, het is wel een leuk idee... dat je virtueel eventjes twee keer zo rijk bent... Uh, als Jeff Bezos, Elon Musk en Mark Zuckerberg. Dus uh, hij wist wel dat ze het niet uit zouden betalen. Maar het was fijn om een paar minuten te denken... wauw, ik heb zo veel geld... Ze hadden het ook nog niet overgemaakt. Want dan had de bank vast ook al gereageerd. Want vaak zit er een soort controle in. Hè? Als er bedragen zijn die uh, hoger zijn dan een miljoen. En uh, dat een bedrijf... Of, of, of dan 100.000 zelfs geloof ik. Dan, uh, dan lukt het al niet om dat uit te betalen. Dus dan hadden ze waarschijnlijk wel uh, een centje van de bank gekregen. Dus, uh, maar wel leuk. Maar ja, dit doet me ook wel denken aan die ene keer dat ik... Uh, uh, dan krijg je van... Uh, kijk of jij je gewonnen hebt met je... Uh, met je lot, weet je wel. Met de oudejaarslozerij of zo. En toen had ik het ingevoerd, dat lotnummer. Maar dat was het nummer wat won. Dus ik zag gelijk dat ding tellen, tellen, tellen. En toen had ik heel veel geld. ik had zo van, wauw. Dus ik had zo van, nou, dit kan toch niet waar zijn. Ik ben echt wel ook een paar minuten... Helemaal blij geweest, maar het bleek dus gewoon helemaal niet het geval te zijn. <laughs> Helaas. <laughs> maar ja, we blijven, blijven dromen, toch? Ja, we kunnen wel blijven dromen van uh, leuke checks in de bus, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Maar ja, het is net zoals dat uh, ene uh, heilige beeld. Er was continu een vrouw uh, die stond ervoor te bidden... en geef me alsjeblieft de, de, de, de prijs in de loterij. En, uh, iedere dag kwam die persoon terug... En op een gegeven moment begon het beeld te bewegen. En dat uh, werd wakker. En toen zei het beeld tegen die vrouw van... Oh, koop in godsnaam eens een keer een lot. Weet je? <laughs> dus dat vond ik wel een hele goeie. Maar jij snapt hem niet. Niet helemaal, nee. Nee, ja, als je geen lot hebt, dan kan je de prijs niet winnen in de loterij. Oh ja, natuurlijk. Dus, dus, wat, wat, wat dom. Ik, dus, ik, ja, het was wel heel leuk. Ik, dus zat, dus. ik zat er even over na te denken, maar... Uh, ja, koop een lot. Dan uh, kan ik misschien regelen dat je wens uitkomt, weet je wel. Bijvoorbeeld. Nou? Ja. <laughs> wel een goeie. Yes. Zeker, zeker. Ja, we gaan nog even terug naar Zandvoort. Hè. De, de, nou, we hadden het net even over het Zandvoort Museum, Maar ik lees net ook dat er op 27 februari om 1 uh, om uur... komt het welbekende poppentheater weer terug naar het uh, Museum oh, uh, Door Maaike Kappel. En uh, we moeten wel opletten, het was eerst op een andere datum gepland. Uh, maar ja, vanwege de voorspellingen wisten ze niet zeker of het door kon gaan. Maar dus daarom is het naar 27 februari... Uh, Verplaatst om één uur. Um, ja, wil je, wil je komen? De kosten zijn per kind 1 euro. En, nou, en het is zeker altijd wel de moeite waard. Ja, ze wil het geweldig, Mike. Ja, ja, zeker weten. Zeker. En we hebben ook uh, nog onze Zandvoortse zanger, natuurlijk Yves Berndsen. Ja. Die gaat binnenkort naar het concertgebouw. En dat is verplaatst naar een andere datum. Uh, van 9 februari naar 2 mei verplaatst. En heb je nou kaartjes voor dat concert en je kan niet uh, 2 mei, dan heb je nog uh, de tijd om in ieder geval dat even te melden. En uh, ja, dan kan je je kaartje terug. Uh, Krijgen. En dat kan je doen op Hij oh, heeft Een hele eigen website heeft hij. Ja, wow. maar ja, die man is groot aan het worden. Hij ja. staat zelfs aan het einde van het jaar ook weer bij, de, bij het muziekfeest van het jaar in het Ziggo Dome en zo. Oh, wat Ma leuk. Maar dus ook nu in het, uh, ja, in het, in ieder geval in het, uh, in het, in het, in het uh, groot, in het theater. En over dat theater gesproken, Jolande. Um, ik weet niet of je al nog een stukje hebt klaarstaan of we naar muziek gaan. Ja, gaan we naar muziek ja? hoor. Ja, okay. hoor. Um, ja, over um, muziek, uh, het concertgebouw gesproken. Daar heeft hij ook een videoclip opgenomen. Uh, uh, omdat hij natuurlijk daar zijn concert gegeven... is het natuurlijk wel heel erg relevant... om daar dan ook wel je clipje op te nemen. En ja. hij heeft dus een nieuw liedje uitgebracht. En dat heet uh, Voorgoed voor Voorbij. Mm -hmm. En uh, mijn voorstel is dat we daar gewoon lekker naar gaan luisteren. En dan moet ik hem wel klaar hebben staan. ja. En het is raar dat hij niet klaar... Ik klart. zie hem hier gewoon staan op zijn Facebookpagina, inderdaad. Ik zal hem nog even delen bij ons, dan kunnen jullie hem nog even horen. Dus dan, uh, als jullie zelf willen luisteren. Daar is hij. Voorgoed voorbij, Yves Behrensen, onze zandvoortsartiest. Ach, het is voorbij, voorgoed voorbij. Jij ging zomaar weg weg van mij. Misschien om wat ik deed of wat ik zei. En ik, ik liet je gaan. Goed voorbij. Yves ze hier op de Zandvoortse Radio bij Tobak Leeft. En Jolande, wij zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het, uh, van het eerste uur. Maar we gaan nog even een paar berichten behandelen. Want jij hebt iets uh, gevonden, zag ik. Uh, ja, ik heb sowieso wel wat gevonden. Ja. Ja, ik wil het andere bericht straks doen bij Zandvoort Nieuws. Okay. Uh, er is een toerist geweest en in Thailand. Er is een foto van zichzelf geplaatst. Terwijl hij op een bedreigde koraalrifsoort zat. Oh. Maar die schijnt dus gewoon echt een boete te riskeren... van maximaal 1 miljoen baht, dus ongeveer 29.000 euro... en een gevangenisstraf van 10 jaar. Pff. Zo, dus uh, heet hij heette wisselter <laughs> Ratanasatian. <laughs> Mooi hè, ik spreek het toch wel uit. Die deelde dus die foto op zijn social media pagina. En uh, dat bracht dus een overheidsorgaan ertoe om de volgende dag een klacht in te dienen bij de politie. Omdat het beschermd werd door de Thaise wet... Nou ja, de man heeft zich gemeld bij de autoriteiten heel keurig. En nou dan wordt hij aangeklaagd... vanwege het vormen van een risico voor een bedrijfde diersoort. Het was nooit zijn bedoeling natuurlijk. Hij zegt dat de foto vorig jaar is genomen... en pas zaterdag online werd geplaatst. En volgens diverse reacties op social media... is de straf verstrekkend. En dat vooral omdat de man niemand heeft verwond... nog met opzet kwaadwillig handelde. Kijk, als je, het is ook inderdaad moeilijk... als jij aan het zwemmen bent... en dat je op een gegeven moment denkt... van, nou, ik heb ook wel eens een teen uitgestoken... dat ik ergens op een rot stond of zo... Met je dan, uh, uh, even gaan, wil kijken of zo, ja. hè? als je snorkelt of wat dan ook. Maar uh, ja, het idee gewoon dat je dan uh, tien jaar straf kan krijgen. Ja, ik hier zie je hier zie, hier zie ook een fotootje, maar uh, ja. Hij was gaan zitten op een rotje. Ja, jeetje. hij heeft niks geplukt of zo. Maar en, ja. en dan krijg je zo'n boete. Ja, terwijl je dat is op toch vakantie bent hoor. en eigenlijk gewoon aan het genieten bent. Ja, dat is wel heel heftig hoor. Ik denk, je mag. Maar koraalriffen zijn wel heel mooi. Ja, maar het schijnt dus wel ook dat het zeker in bepaalde plekken... dat de zon wordt te fel ja. en dan sterft dat koraal af. Maar ze zijn heel goed bezig op het moment... dat je van die uh, rekken hebt of zo, van uh, die oude kratten... en dat ze die dan gewoon uh, neerzetten. En, uh, en, en dan vormt zich daar ook koraal op. En het, schijnt, het schijnt ook enorm veel uh, groei, begroei te zijn... rondom de windmolens hier in de Noordzee. Hè? Oh, oké. Okay. Dat zijn allemaal uh, sanctuaries voor vissen. Ja. En die, uh, die, dit is eigenlijk... Uh, zou het ook nog leuk zijn op een gegeven moment dat ze zeggen van... hé, je kan uh, een visstrip maken. En dan uh, word je gewoon als afgezet op zo'n windmolenpark. Uh, en dan zit je dan gewoon de hele dag. En dan word je gewoon s middags opgehaald. Dan ga je gewoon heerlijk vissen en heb je een paar lekkere, lekkere vissen. Maar of dat je vanaf daaruit uh, kan gaan zwemmen. En dat je kan snorkelen of duiken. Dat, dat zijn natuurlijk prachtige duiken om te maken. Wel heel vet Dus het is hoor. een gat in de markt. Denk ja. ik zelf. Ja, ik, uh, ik ben in Curaçao op een, uh, een koraal. Um, ja, in ieder geval uh, rif geweest, denk ik. Uh, maar in ieder geval dan. Kijk, um, wij deden zo'n eilandtour in uh, Curaçao. En, en toen kwamen we op een natuurgebied uit. Het was heel vet en heel mooi. En, um, en toen kwamen we ook op een soort van koraal uit. En dat was um, in ieder geval heel. Uh, waren wel helemaal mooie paden gemaakt. Want Curaçao is natuurlijk. Van het koraal uit ontstaan. Ja, ja. En, um, en het leeft natuurlijk gewoon. Ja. En ze hebben heel goed paden gemaakt. En die mevrouw werd ook echt boos. Als je met je voet van je pad af Tegen koralen ging of zo. Ja, ja. ja en, want het leeft natuurlijk. Je, ja. je, je behaakt wel koraal stuk. En dus het ook dood. En dat is zonde. Ja, zeker. zeker Het is zo mooi om te zien hoe dan... Uh, dat dan uh, uit zo'n gaatje er komt los Dat is een hele mooie anemoon. Ja. En, uh, en dan gaat hij weer naar binnen. En dan heeft hij wat... Uh, hoe noem je dat? Uh, C... Uh, ...alg of zo gevangen of zo. Het is ja. echt prachtig. Ja, deze toerist die, uh, die wil volgens mij nooit meer bij Koran in de buurt komen. En ik ben heel benieuwd hoe het af gaat lopen met hem. Ik ook. Ja. Ja, en wij zijn uh, bijna aan het uh, einde gekomen van het uh, eerste uur. Ja. En nou moet ik... <laughs> ik heb zo lang hier niet meer achter dat mengpaneel gezeten. Weet ik weet nou niet meer welk schuifje het is. Dus we gaan even kijken. Het gaat vanzelf wel gebeuren. Ja, het is wel heel goed dat je weer eventjes uh, even weer wakker bezig bent. We kunnen begsgeurt. je weer een keertje misbruiken voor een ander programma. Dat, uh, ja, ja. Nou, techniek, dat, hè? Ik hoop dat het goed gaat. Dames en heren, als u nog mensen weet die goed zijn in techniek... en het leuk vinden om in de ether een, een, een verhaal te vertellen... laat ze gewoon komen naar cfmzantwoord.nl. We hebben een website. en uh, Ga gewoon, uh, meld je aan... En het maakt ook niet uit als je heel jong bent. Want Roy, hoe oud was jij dat jij begon hier bij CFM Zandvoort? Ik oh, was 17. 17, ja. kijk. Maar we hadden toen ook Thomas en die begon volgens mij al op zijn 12 of zo. Bijvoorbeeld, we hebben nog acht seconden. Ja, dus, nou, dus als het goed uh, is, worden we er nu zo uitgehaald. Dus ja. we gaan zien hoor. Beetje raar radio dit, maar oké. Okay. Ja, toch, toch uh, één keertje Tot de volgende. Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5.